Mag ik ook weten waar u logeert? Bij de heer Blacht, mevrouw. Ach. Ik heb zijn zoon op de paardenmarkt leren kennen... en zijn invitatie om bij hem te komen logeren niet kunnen weerstaan. Misschien wilt u ons het genoegen doen... ook eens bij ons de maaltijd te gebruiken. U zult ons altijd van harte welkom zijn. Daar zal ik met het grootste genoegen gebruik van maken. En nu mag ik u niet lang ophouden. Dames, meneer Van Rijnhoog. Ik eh, laat u even uit, meneer Van Rijnhoog. Heel vrouw. Eh, uh, wat ik u nog vragen wou. Ik heb morgen met Ludwig Blaak een braverij met de cheese. Van 200 Roeg tot aan Heilen en terug. Wij vertrekken om vijf uur. Mm -hmm. Misschien hebt u lust om te komen kijken en naderhand een glas wijn te blijven drinken? Eh, uh, uh, misschien. Uh, we hebben morgen een schip op vertrek en ik weet niet of ik er wel op tijd kan zijn. Maar als het schip... Ik dan... zou het zeer op prijs zeggen. Ja, wij, wij zullen zien. Ik ben overigens blij dat u mij dat hier vertelt, meneer Van Rijnhoven. Mijn ouders zijn niet zo op draverijen. ja. Ja, dat dacht ik al. Ik zelf eigenlijk ook niet. Maar daar het een uitdaging betrof, kon ik er niet onderuit. Dat is natuurlijk. Maar, maar goed, wellicht tot, tot morgen dan. Of waar? Of waar? Ja, dat weet ik NATO hoe de grond ligt en dat de kernpiek is dan de schil. Alleen jammer dat hij met die Lodewijk Blaak omgaat. En dat hij zoveel Franse woorden gebruikt. Dat is haar stijlmoeder. En hij doet echt niet erger dan anderen. Hij zal nog veel te leren hebben... eer hij de talen kanen aanspreekt. En jij, Santje... wat denk jij van onze nieuwe kennis? Oh, ik vind het een bijzonder moment in. Ik hou van alles wat blinkt. Van kapellen, van scholen, van gouden toren en pantaasen... Een te... Nee, nee, je ontwijkt mijn vraag. Als ik mij niet vergis, heeft deze hagenaar een goed oogje op Een <totstuk> Zandje heeft gelijk. Een jong meisje moet zich nooit uitlaten over een heer. Het mocht haar naderhand eens berouwen. Heel <totstuk> juist. Een oud spreekwoord zegt dat men met zijn spot naar bed gaat. Uh, vertel eens, Letje. Uh, heb jij die juffrouw nog wel eens gezien die bij Heinz logeert? Heeft Ferdinand dan niet verteld dat hij haar bij mij ontmoet uh, nee, nee, nee, nee, dat is waar. Uh, dat is mij ongaan. Ik had ook zoveel andere dingen aan mijn hoofd. Ik dacht ook dat, uh, dat, dat niemand er belang in zou stellen. Zij stelde anders wel belang in jou. Oh. Hm? Ze is nadien nog twee maal geweest. En ze heeft steeds naar je gevraagd. Hm. Oh. Een lief kind anders. Jammer dat ze rooms is. Haar vader is ook nog een keer bij ons op bezoek geweest. Een beleefd mens die meneer Van Beveren, dat moet ik zeggen. Van Beveren? Waar komt die man vandaan? Uit Deventer. Maar hij schijnt hier ook wel bekend. Uit Deventer? Zo. En heeft hij je geen geld alleen gevraagd? Nee, absoluut niet. Je weet toch geen kwaad van hem, Willem? Nee, nee, niet in het minst. Je zult toch niet denken dat Heinz verdachte mensen hervergt? Dat zou inderdaad nogal vreemd zijn, ja. Maar zo, dat meisje sprak dus zo belangstellend over vert. Ach, ach, vader, tante Letje zal de zaak misschien wat opblazen. Zij en ik zijn de enige die Amelia hier in de stad kent. Zo? Heet ze Amelia? Je schijnt haar goed te kennen. Het zal een prinses zijn, vader, die in Cogito reist. Die hebben meestal alleen maar een volle Ja, en zoveel is zeker, vader, dat ik haar doopnaam beter ken dan haar familienaam. Ik ken er heel weinig en ik verlang er ook niet naar haar beter te leren kennen. Hoe lief ze ook mogen zijn. Ik heb haar alleen aanbevolen bij tante Letje. Dat is alles. Zo, zo. Is dat alles? van Blaak kennen, maar ik heb ze gezien. En ik zal je zeggen dat het appeltjes van Beesies zijn. Ken lezen, ken lezen, maar poets de Rijn van Reynhove ook niet uit. Het beest mag dan wat mager wezen, zoals ze zeggen. Maar ik zeg altijd... Dan zit hem ze vet niet in de weg. Ze vet niet in de weg. Lopen moeten ze. Daar gaat het ben om. Ik heb intact zak met jongetjes gewet op de blessen van Blaken. Wie gaat dan met mij mee? Zo, een zakje dubbeltje. Ja. Op de blessen van Blaken? Ja, oh, maar toch. Nou, je moet het zelf weten, maar... Ik heb zelf persoonlijk het paard van over afgereden. En dan kan je vertellen dat het zijn benen de elkaar slaat dat het dol is. Een lust om te zien. Mogelijk, mogelijk. Maar op de lange het baan. Wat doet ze dan? Daar gaat het, mijn om. Ah, daar is meneer Huik. Ah, goedemiddag, meneer Huik. Ah, Wat doe je, Huik? Zet jij uh, zakje dubbeltjes op de blessen van Blaak? Uh, nee, dank u. Ik zal niet wedden. Daarvoor ken ik de paarden van Blaak te weinig. Dat van Rijnhoven trouwens even min, hoor. En als zou je ze kennen, dan kan je nog niet zeggen dat je een paard kent. Dat is waar. Ja. Ik kan u zeggen, meneer Huik, huh? dat u een paard kent als u. Het ziet. Uh, nee, juist daarom. En daarom zal ik ook niet wedden. Eh, hoe staat het er overigens mee? Hoe ver ja. zijn ze? Ze kunnen elk ogenblik hier zijn. Nou, elk ogenblik. Ja. Dat zal over wel een, raam, een rijtje aan kunnen lopen. Nee, nee. Ik zie een stofvolk. Daar komen ze. Ja, ja, ja. ja. ja, oh, ja, oh, ja. Ze zijn ze. Allebei. Ja. Ja. Ze hebben elkaar prachtig ja. bijgehouden. Ja. Ik heb jou wel gesaagd. Die beesten zijn allemaal gewaagd. Als je verhaal had, dan kan ze het afmaken voor de helft. Wacht even, wacht even. De laatste lood is wegen het zwaar. De raad is voor. nee, nee. Ja, ik heb hem gewonnen. Dat zakje dubbelt is het van mijn. Ik heb mijn voorstel maar aangenomen. Wat, Wat is het? Wat gebeurt er? Wat is er nou? Die de pletten van Blak is in elkaar gestorpt. De geest is omgeslagen. Laat zo. Hij staat alweer op zijn been. Oh, dat is zeer mooi gewonnen. Jij bent jouw zak met dubbeltjes kwijt, man. Dat kan wezen, maar op zo'n manier zou ik geen wedstrijd willen winnen. En waarom niet? Als jij maar wint. Het is egal hoe of op welke wijze. Het gaat mij niet op de dubbeltjes. Maar die blessen van Blaak staan nooit meer voor de wagen. Hij heeft ze compleet kapot gereden. Nou ja, dat is jouw blaaksinzorg. zorg. <laughs> niet de mijne. Volgens is mijn. Hij feitelijk de ruime van Reinhoven gewonnen. Het beest heeft alles gegeven wat het kon. Mooi gereden, mooie stijl. De beste van Blaak zijn op hol geslagen. Wel, van Reinhoven. Ik ben je toch te baat. Gebleven niet? Ja, ja, ja, inderdaad. De beste zijn op hol geslagen. En was die ene niet gevallen, dan had je ze niet kunnen arresteren. Praatjes voor de vaak, man. Ik was het eerst over de eindstreep, en daar gaat het om. Jazeker. Alleen, ik heb nog een paar over. En ik betwijfel of die blessen nog tot veel in staat zijn. Zo. Ach, meneer Huis. Bent u toch gekomen? Uh, uh, ja, ik wilde mij na het werk wat vertreden. Ga met ons meer een glas wijn drinken. Uh, nee. nee, het is maar daar binnen te vol nu. Non, menon. Wij hebben de koepel in de tuin van ons laten reserveren. We zijn daar geheel ontgenoemd. Uh, nou, goed, voor een ogenblik dan. Uh, ik mag u de heren Rekalf en Van Rans wel even voorstellen. Hoe maakt u het? Twee of vier die bij de naarden in garnizoen liggen. Ja, ja. ja, ja. Zo, huid. Ja, je, Ben jij er ook. Uh, Jan, breng bijna in de koepel. De beste die uit. Ja. Ah. Ah. Kom, vrienden, laten we naar binnen gaan. Nou, het heeft weinig geschild of je had de prijs gehaald van Rijnhoven. Het heeft net genoeg gescheurd. Laat ze maar komen die je tegen mijn blester kunnen opnemen. Ja. Kom maar naar binnen. Ja, ja, heb ik heb al wat vrienden over. Het zal wel een hele vroeger zijn. Zit de vrienden. Ga Het is alleen maar jammer dat de blesten nu dezelfde weg zullen opgaan als die witvoet van je. Die witvoet? Weet je dat ik daar nog mooi afgekomen ben? En we wisten dat stem voor de wilde. Nou ja, juist. Ah, mijn... Moet je horen. ...van de week komt Jan Velters bij ons. Ja, die... uh, uh, kennen jullie die overigens? Ja, zeker, ja. Ja, ja, ja. Dat is een kalf van een vent. Nog een stuk neef van me. Ik kon van alles met hem uitgaan. Oh, nooit iets in de gaten. Laat, laat, laat, laat, laat, vertellen. Je houdt je buik vast van het uh, Ik, uh, Ik ken hem, ja. Het is een keurige man... ...die niets ontbreekt als een wat beter gezondheid. Nou, vertel, laat, vertel. Nou... Die Velters komt van de week bij ons met een pak papieren over een graf... dat mijn oude heer in de Westerkerk had laten komen. Oh, ga, ga, gaat die oude heer opstappen, Blaak? Dat zou wel te pas komen. Hè? Ja. Dat zou het net, ja. Maar goed, Velters is dan bij ons. En in het weggaan vertelt hij me dat hij op last van de dokter moet paardrijden. En dat hij een makbeestje zoekt voor niet te veel geld. Nou zeg ik, dan weet ik iets precies naar je gadingen. Jaspers heeft zo'n beestje op dan een witvoet, een mak rustig paard... dat precies geschikt voor jou is. Maar laat je niet overvragen, zeg ik... want meer dan 400 gulden is het niet. 400 gulden voor die witvoet? Ik weet het goed gemaakt, zeg ik. Als jij morgenmiddag om vijf uur bij Jaspers bent... dan ben ik er ook, om een oogje in het zeil te houden. Nou, dat zou die. En hij bedankt hem ook. De volgende dag was ik er ook... ...en deed natuurlijk of het paard niet van mij was. Ja. Jasper speelde het spelletje mooi mee. Ik deed net of ik hem waarschuwde voor de streken van Jaspers. En die het paard maar ophemelen... <tie> ...en ik het maar weer afkomen. <tie> ...en van kort te gaan... Hij ging ermee weg voor 450 gulden. Ja, Vandaag of morgen rijdt hij ermee de Amstel in, want het beest is nog blind aan één oog of. Oh, oh, oh. ah, een idioot. Blind aan één oog. 450 gulden voor een knol die bestemd is voor de film. Dat ging er niet waar. En uh, wat zei Velters toen hij merkte dat hij bedrogen was? Bedroog? <tomst> Ja. ja. Uh, u staat bij toe te zeggen dat dit een uitdrukking is die hier niet op zijn plaats is. U bedoelt vermoedelijk toen hij merkte dat ik hem bij de neus genomen had. Hm? Als u mening bent dat die laatste uitdrukking wat uh, zachter klinkt, heb ik er vrede mee. Hoewel de betekenis dezelfde blijft. <coughs> uh, toen hij het merkte, zag hij dat hij zijn geld kwijt was. Ja. Maar daar bleef het bij. Dacht je nou dat hij zo gek was om bekend te maken dat hij in de val gelopen was? Of dat hij zich zou durven beklagen en op die manier de kanditie van mijn vader kwijtraken? Kom nou zeg. Des te erger. Ik zou u nog pardonneren als het een of andere maquinon betrof... ...of een cavalier die uw satisfactie kon vragen. Maar je abuseert hier de goede trouw van een man die van de affaire ignorant is... Ja. Dat is geen nobele manier van ageren. Zeg eens even, sedert wanneer ben jij de verdediger van de belaagde onschuld geworden? Als het je niet bevalt. Het zijn mijn zaken niet, dat geef ik toe. Maar vermid je het onszelf verteld. Kan jij je kritiek achterwege laten? Wat ja. zal me nou gebeuren? Kom, blaak, laat ik je nog eens Oh, ja, Laten wij drinken. Dan dan drinken. Wijn is zeer goed deze keer. En als ik de gelegenheid heeft Ja, wat bedoel je met de wijn is zeer goed deze keer. Is het dan wel eens niet goed als je mijn gast bent? Ah, ik ben jouw geist. Dat heb ik niet gewoond. Dat zullen wij zeker nog eenmaal drinken. Hoe zit Black? Dat ja, op mij. Ja, Ach, kijk nou wie daar aankomt. Ja, het, het is de oude helding. Ja, de oude. Uh, laten we hem hier halen. Dan kunnen we lachen. Helding. Helding. Helding. Helding. Helding. Ah. Welkom, poëet, Welkom, kom binnen. Waar kom jij zo opeens vandaan? Uh, maar drink voordat je antwoord geeft, want je ziet er nogal verhit uit. Uh, een glas wijn voor de poëet, Lucas Helding. Oh, te veel goedheid. Ve te veel goedheid. Uh, uw gezondheid, heren. Oh. Ja, ik was de slaatuintjes wat rondgekuiert... maar ik had niet gedacht dat ik hier nog kennissen zou ontmoeten. Ga toch zitten, man. Ga toch zitten. En drink toch eens uit. Jij bent ja. zeker onderweg weer aan het verse maken geweest. Hè? Is meneer dichter? Is meneer dichter? Hij vraagt of Lucas Helding een dichter oh, is. Oh, maar bent u werkelijk de vermaarde Lucas Helding... ...wiens verse mij zoveel genoeg hebben verschaft? Wie had ooit durven dromen dat ik nog eens kennis met u zou maken? Laat mij uw gezondheid drinken. <laughs> dank u, gezondheid. dank u. Uw gezondheid. Uw gezondheid. Maar hoe kan meneer zo bekend zijn met mijn gedichten? Huh? Ik heb nog nooit iets laten drukken, behalve... Wel, in... uh, alsof wij kon... geen kopieën van uw werk hadden, meneer ja, Helding. Tuurlijk. Maar mijn vriend is mij voor geweest. Sta mij toe, meneer Helding. Oh, uw gezondheid, meneer. Ja, ik wil ook een glaasje wijn met u drinken. Goedend. Oh. Uh, meneer Huik, mag ik ook met u de eer hebben? Zeker, meneer Helding. Uw gezondheid. Weet u, meneer Helding, dat er geen dichter is... ...van wie de versen bij ons regiment meer gelezen worden dan de Uwe? Nee, toch? ik kan het u nee? nog sterker vertellen. Laatst zijn er twee luitenants en een vaandrig in arrest gesteld... ...omdat ze door het lezen van uw versen te laat op het appel verschenen. Oh, maar daar ben ik... Daar dat had u misschien geen idee van. Nee, nee. dat Omdat meneer veel te bescheiden is. En daarom ben ik blij dat de heer het hier nu eens openlijk zegt. Laten we dan nu niet de gelegenheid verzuimen... ...de gezondheid te drinken van de prins, onze dichter. Oh, heren, nee, nee. Prozien, ja, ja, ja, de eerste dichter van onze lage landen. Ja, meneer Helding... U bent uh, toch ook de dichter van dat, uh, van dat mooie dichtwerkje. Kom, kom, kom. Hoe heet uh, het nou ook alweer? Uh, uh, help me, Sreekhals. Ja, uh, ja, ja, dat, dat geestige uh, dichtwerkje. Ja. Ja. Wij hebben het samen nog gelezen. Ja, ja, hoe heet uh, het? Wat, wat bedoelt u? Ik, ik zou niet uh, weten... Kom, kom, kom. Dat, dat, dat, dat verliefde uh, uh, stukje. Uh, uh, We hebben er nog ruzie om gehad, weet je wel, Ja, Rickald? ja, ja, ja, oh, ja, ja, ja. Oh, u bedoelt misschien uh, ja? dat gedichtje op het kuiltje in het kinnetje van... Juist, het ja, ja, ja, ja. kinnetje van Pillen. Hoe begint het ook weer?